Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Meghan Markle, de vrouw van de Britse prins Harry... is bevallen van een zoon. Dat heeft prins Harry bekendgemaakt op Instagram. Moeder en kind maken het goed. De jongen, van wie de naam nog niet bekend is... is de zevende in lijn van troonopvolging. Hij is het eerste kind van het paar dat vorig jaar trouwde. Europarlementariër Sophie in het veld ligt onder vuur na een artikel van HP De Tijd. De D66-politicus heeft de afgelopen jaren tienduizenden euro's vergoeding gekregen... voor onder meer hotelkosten in Brussel, terwijl ze in die stad woont. In het veld zegt dat ze er juist hotelovernachtingen buiten Brussel mee heeft betaald. D66 spreekt van een administratieve fout en zegt dat het geld is terugbetaald. Zeker 55 mensen zijn in het zuidwesten van Niger om het leven gekomen toen een olietruk ontplofte. Vermoedelijk was de vrachtwagen na een ongeluk gekanteld. Volgens ooggetuigen probeerden omstanders daarna benzine uit de wagen te stelen, waarna die ontplofte. De president van Niger spreekt van een nationale tragedie. Het bevrijdingsfestival in Almere gebruikt vanaf volgend jaar geen plastic confetti meer. De Partij voor de Dieren had daarom gevraagd. Volgens de partij zijn er gisteren veel confetti snippers in open water terechtgekomen. De partij is blij dat het bevrijdingsfestival in Almere met de plastic confetti stopt, maar wil het liefst ook dat de papieren snippers verdwijnen. Een monumentaal klooster in Sluis in Zeeland is door verpaupering verloren gegaan. Het gebouw is eigendom van een projectontwikkelaar die ook wel de Krottenkoning wordt genoemd. Steeds als hij een dwangsom kreeg om het klooster te restaureren, leek hij daar serieus werk van te maken. Maar uiteindelijk gebeurde er niets. De gemeente Sluis erkent nu dat het monument niet meer te redden is. Het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen een paar buien. Het is een graad of 10. Morgen in het noorden eerst zonnig. Maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en kan er lokaal weer een bui vallen. Het wordt dan 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwende de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En avonds op CFM Zandvoort, Nashville Country Radio met de beste country van toen en van nu. Ik oh, country boy, yeah! Nashville, jouw wekelijke dosis country music. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Does lief, dank je wel. Namens het internet en Sieren.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 Nee, ik zeg net tegen Marco, zeg god, is wel weer gezellig met z'n drietjes. Zo, ja, toch? Dus ja, de, zeker. derde de, de de jaar weer. De is of niet meer te komen. <laughs> Phil hier was dat. zijn Together in Electric Dreams. Wat gaan we in dit uur allemaal doen? Uh, nou, uiteraard, uh, zoals u van ons gewend bent, om uh, rond de klok van kwart over vier... Uh, Pit Report. Er is natuurlijk altijd weer nieuws uit de pitstraat van de Formule 1. Dit weekend dan weliswaar geen race, maar wel nieuws. Volgende week natuurlijk weer uh, Barcelona en uh, naar verluid en naar geschreven. Uh, voor de laatste keer voorlopig, dus er komt een weekendje vrij uh, in begin mei. En ik zou niet weten waar die heen ging, de Formule 1 dan. Goed, uh, half vijf hebben we dier van de week en die luistert naar de naam Caro. Uh, daarna gaan we uh, vast uh, praten met uh, uh, uh, Marco Termes. Want hij heeft natuurlijk onlangs een boekpresentatie gehad van ontroerend goed. poëzie en gedichten... Dan wil ik even weten hoe dat was. En dat is natuurlijk de opmaat voor het gedicht van dit weekend... kan ik eigenlijk wel zeggen, 4 en 5 mei. De titel van het gedicht dat Marco uh, u gaat laten horen is Vrijheid. En het is, een, het is dan weliswaar speciaal voor dit weekend... maar ik heb het gelezen en ik vind het echt een gedicht... wat je het hele jaar door zou moeten horen en kunnen zien.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 Dat was Donna Summer, en this time I know it's for real. Zodadelijk so de Pit Report, nieuws over de Formule 1 en de andere klassen. Hoor je na deze van Carly Simon. Met de microfoons dicht mochten wij even meezingen. Heerlijke klassieker van Carly Simon, Jordi Jorst, Zoveen. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, we hebben een weekendje rust wat betreft de race van de Formule 1. Maar jij hebt wel nieuws voor ons, Albert-Jan. Bij Mercedes zou het niet voor het eerst zijn... dat twee coureurs van de Britse renstal het met elkaar aan de stok krijgen. Zo waren Lewis Hamilton en Nico Rosberg tussen 2013 en 2016... niet echt vrienden van elkaar teambaas Toto Wolff, vindt de situatie van nu een, dat een beetje daarop lijkt. Toch is hij niet bang dat hij gele en rode kaarten aan Hamilton en Valerie Bottas moet gaan uitdelen... om een herhaling te voorkomen. De zilberveilen overheersen de Formule 1 voorlopig in 2019. In alle vier gereden Grand Prix van dit seizoen behaalde Mercedes een 1-2'tje. De Vin staat nu vlak boven de huidige wereldkampioen in het klassement. In Baku reden de twee uh, in de eerste drie bochten neus aan neus... maar trok Bottas uiteindelijk aan het langste eind. Het deed mij inderdaad denken aan enkele jaren terug. Twee coureurs die bijna exclusief voor het WK-titel vechten. Het is aan ons, maar ook aan Hamilton en Bottas... om een vervelende situatie te voorkomen. De Vettel en Leclerc zitten op het vinkentouw immers... aldus Wolf tegen de officiële site van de Formule 1. De Formule 1 krijgt een nieuwe vijfjarige overeen heeft een nieuwe vijfjarige overeenkomst... met circuit van Monza... De beroemde racebaan is tot en met 2024 verzekerd van de grote prijs van Italië. De Formule 1 meldde het principeakkoord tussen eigenaar Liberty Media... en de Italiaanse automobielclub ACI. Red Bull komt met een subtiele upgrade voor de bolide van Max Verstappen... naar de komende Grand Prix van Spanje. Dat zegt teambaas Christian Horner op de website van de Formule 1. Het gaat voornamelijk om de verbeteringen aan de voor- en achtervleugel... Max Verstappen kijkt uit naar de Grand Prix van Barcelona volgende week. De eerste Europese race van dit Formule 1 seizoen. Voor de Limburger hoopt, uh, hoopt dat zijn team Red Bull met de nieuwe updates... op de auto dichter bij Mercedes en Ferrari kan komen. Iedereen brengt nieuwe onderdelen mee. Uh, dus het wordt een interessant om te zien hoe competitief we kunnen zijn. Al dus Verstappen. Dit is, een, uh, dit is een, met een aantal snelle bochten altijd een uitdagend circuit. En dichter bij huis. Dus dat zal mooi zijn om weer veel fans te zien op de tribunes. Voor ons blijft het belangrijkste om onze resultaten te maximaliseren. Hopelijk kunnen we doorgaan met de, het verkleinen van het gat met de leiders in het kampioenschap. Verstappen staat na een derde plek en een vierde plek plaatsen momenteel de vierde in het klassement. De Nederlander won in 2016 zijn eerste race namens Red Bull in Barcelona. Mogelijk wordt de Grand Prix van volgende week de voorlopig laatste Grand Prix op het circuit van Catalonia. Er is nog geen definitieve uitsluitsel over het verlengen van de afgelopen contract voor het aflopende contract van de Spaanse race. De Grand Prix van Nederland, indien alles rondkomt, zou dan volgend jaar begin mei op de kalender staan... Kijken we nog even naar de stand in de Formule 1. Momenteel natuurlijk Valerie Bottas aan de leiding. En op, met 87 punten, gevolgd op 2 punten van, door Lewis Hamilton. Derde vinden we terug Sebastian Vettel met 52. En op de vierde plek Max Verstappen. Dankjewel, Albertjan. Ja, inderdaad. En uh, Gasly die uh, krijgt ook een nieuw stoeltje. Tijdens, uh, tijdens de race. stoel? Hey, nee, hij staat niet zo lekker in de bolide. In dus uh, ze hebben oh. een uh, nieuw stoeltje aangemeten. En hij gaat met een nieuwe stoel volgende week van start. Gaan we nog even naar het voetbal van de Formule 1. Naar het voetbal, de Veteranen 1. Ze spelen vandaag, ze heet officieel Sanford 6. Ze spelen vandaag thuis tegen IJmuiden. Eindstand van de wedstrijd die om half 2 begon. 0 tegen 0. En hier is Thomas Bergen. Je zit alleen in je kamer.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 Past niet. Ja, je hoorde Thomas Berg en je bent niet alleen. Ja, die platen werden ook nog gebruikt bij The Passion van een paar weken geleden. Nou ja, Plugje past even niet, maar daar gaan we zo duidelijk wel even een oplossing voor vinden, toch? Heb je ondertussen wat te melden, Albert-Jan? Nou, eh, eh, eh, eh, eh, even niet. Eigenlijk niet. zijn maar lekker plaatje en dan gaan we straks naar Karel. Oké, okay, helemaal goed. Nou, dat ene plaatje die hebben we inmiddels klaarstaan, dat is van de Monkeys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 De single van uh, The Monkeys uh, en Daydream Believer. Nou, we gaan nog uh, één plaatje draaien. En dan uh, krijg je het uh, dier van de week voor ons. En hier is uh, de single van The Pointer Sisters. Dat was hem nog een keer op de Zalvoortse Radio. De zingel van de Pointer Sisters. Joris met een van hun grote hits. Dat was Fire. Precies half vijf. Tijd voor het dier van de week. Half vijf. Lees dan een beetje grunningsjong. Ja, mooi, hè? Zoals ja, zo in dat een grunning komt. <lacht> Goed. Uh, ja, het dier van de week. Onzekere herderdame zoekt Gouden Mandje. Een lieve, zachtaardige en onzekere herderdame ben ik. En mijn naam is Caro. En ben ongeveer één jaar jong. Ik moet nog heel veel leren en zoek mensen met veel geduld, ervaring en liefde. Naar andere honden ben ik onzeker en blaf ik op afstand. Eenmaal dichtbij heb ik vaak niet zoveel praatjes meer. Ik zoek een baas die mij hierin kan begeleiden en kan laten zien dat dit gedrag niet nodig is. Als ik eenmaal kennis gemaakt heb met een andere hond wil ik heel graag spelen. Mensen vind ik in het begin ook erg spannend. Als je rustig bent, kom ik wel even snel snuffelen. En als ik je eenmaal ken, wil ik graag bij, uh, bij je zijn en dan ben ik gek op aandacht. Kinderen zijn voor mij echt te druk. Oudere kinderen die weten hoe ze met een hond om moeten gaan, zou een optie kunnen zijn. Wel wil ik eerst graag kennis maken om te zien of, het een, of er een klik is. Er is niet bekend of ik alleen kan zijn, dus zoek ik mensen die kunnen aan, uh, dit kunnen aanleren en rustig opbouwen. Ook heb ik af en toe nog een ongelukje, maar als hier en daar wat tijd aan besteed wordt... zal ik mijn best doen om alles buiten te doen. Ik wil heel graag dingen leren en zoek een baas die samen met mij aan de slag wil. Ik kan misschien nu nog niet zoveel, maar ik zal echt mijn best doen. Zoekt u of jij een lieve herderdame die nog heel veel moet leren? Ik zoek een baas die mij dat kan begeleiden. Ik zal er voor je zijn en zeker voor je door het vuur gaan. En waar verblijft Karo? Karo verblijft momenteel in het dierenhuis Kermeland... Keesomstraat 5, de Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op onze website. www.dierenthuiskermeland.nl Want ook Karo verdient een thuis. Zo is het maar net, Albert-Jan. Dus ga voor Karo of de andere leuke dieren... naar Keesomstraat nummer 5, hier in Zandvoort... Hebben we vandaag al de nieuwe single van Bruce Springsteen gehad. De nieuwe single van Madonna. En de nieuwe single van Avicii. Ja, die komt er ook aan. Inmiddels overleden, maar wel inderdaad een nieuwe plaat. Hier is Avicii met S.O.S. Can you hear me, S.O.S.? Help me put my mind to rest. In a bag of blue, I can feel you. Vanmiddag in het derde uur te gast in de studio. Goedemiddag Marco. Goedemiddag. Hoe is het met jou? Ja, prima. Wat zie je er netjes uit? Uh, Dodeerd denking, hè? Ja, ja, heel goed. Ga je ook naar. Loop je ook mee vanavond? Ik heb het tot nu toe uh, altijd gedaan. Klassen. En uh, ga het vanavond weer proberen. Geweldig. Goed, welkom in de studio. Uh, je bent erg gekomen voor het gedicht van het weekend, om het zo maar te zeggen: Vrijheid. Maar ik wou toch wel even van de gelegenheid gebruik maken om terug te gaan een paar weken naar je presentatie van je proezie en gedichtenbundel. Ontroerend goed. Hoe ja. was het? Het was uh, erg gezellig, uh, zoals dat officieel heet geanimeerd. Ja. ja het was uh, erg mooi weer. Ja. En als je het dan bij een strand in doet uh, bij skyline, ja, dan wordt het wat lastig. Maar uh, ja, het was, uh, het was prima en ik ben dankbaar voor iedereen die, uh, die er was. Uh, je hebt natuurlijk boeken, ge, uh, boeken gesigneerd. Ja. En was er ook uh, pers aanwezig? Uh, Joop van Ness was. Uh, Joop? Uh, jo <laughs> <laughs> Oké, okay, nee. Ja, goed. Jo Joop is Joop Joop een trouw. Ja, Joop is een trouwfin. Waar zijn uh, de, deze boeken te verkrijgen? Deze, deze proezie- en gedichtenbundel? Uh, nu nog uh, bij uh, De Bruna in, in Zandvoort, uh, Balkende. En uh, binnen niet al te lange tijd uh, ook gewoon via internet. En uh, binnenkort, uh, we hebben je eerder je naam horen vallen in de uitzending... toen was je er nog niet, maar je gaat binnenkort ook het strand op. Uh, ja, bij Langevelder Slag. Ja. <laughs> Vertel ons daar even wat over als je wil. Uh, dat is het project Noordvoort. Ja. Uh, een gezamenlijk initiatief... Voor een uh, stiltereservaat. En men heeft mij gevraagd om daar een gedicht voor te schrijven. En dat ga ik voordragen. En het gedicht wat wij straks naar de muziek horen, uh, kunnen we die ook ergens terugvinden? Kunnen we die in de bundel terugvinden? Nee, dit is nee. alweer voor de nieuwe serie. Voor de nieuwe serie. Maar <laughs> ik heb begrepen dat uh, het gedicht uh, ook een, een, een link heeft met. Uh, het EK zandsculpturen 2019. Daar is het, de, de, de, ook het thema daarvan is vrijheid. Ja. En jouw gedicht wat je straks gaat voordragen... dat uh, krijgt ook een plekje op de boulevard. Ja, dat is uh, in ieder geval zo aangekondigd. Dus uh, de organisatie heeft aan mij gevraagd... of ik een foto aan wilde leveren met gedicht. Ja. En uh, dat thema was dan vrijheid. Is dat die foto een zwart-wit foto met, die, met de zee op de achtergrond... en die persoon in het water? Ja. Wie heeft die gemaakt? Ik. Dat dacht ik al. <laughs> dat ik vraag ook naar de bekende weg. Prachtig, prachtig mooie zwart-wit foto. Want je bent ook fotograaf. Uh, goed, dus jij krijgt daar een plek uh, uh, op de boulevard. Dus mensen kunnen, uh, die er langs lopen kunnen het gedicht uh, lezen en waarnemen. En in combinatie met de zandsculpturen met het motto... vrijheid past uitstekend bij elkaar... Daarnaast ben je natuurlijk nog weer druk bezig met een roman te schrijven. Ja. Je hebt er een uh, in, uh, in, hoe noem je dat? Heb je af? Eentje zit in de pijpleiding. Juist, uh, dat dus, uh, die ligt bij een literaire agent. Ja. En uh, ik verwacht uh, uh, goed nieuws. Dus. Uh, wanneer heb je dit gedicht uh, geschreven? Vrijheid. Uh... Ongeveer. Denk... Was dat met 4 en 5 mei in je achterhoofd... of was het gewoon het algemene woord vrijheid... wat vrijheid voor ons betekent? Dat is een uh, goede vraag. Dank je. Uh, <laughs> maar daar gaat het gedicht ook over. Ja, ja, nee. dus, het uh, inhoudelijk. Uh, als ja. iemand aan mij vraagt... Van, kan je iets schrijven over vrijheid... dan krijg ik daar ogenblikkelijk uh, gevoelens en beelden bij. Ja, toen ik het uh, voor het eerst lag, las... toen, toen legde ik, ik gewoon als lezer direct de, de verbinding met uh, 4 en 5 mei. Maar ik schreef je ook in uh, mijn recensie... van uh, dit gedicht gaat veel verder dan 4 en 5 mei. Goed, uh, we gaan nog even naar de muziek. Even kijken of Rob nog wakker is. Ja, hij is wakker. <laughs> en dan gaan we... Uh, Goedemorgen Rob. Goedemorgen. Gaan we allemaal luisteren en kijken naar het prachtige gedicht... Vrijheid van Marco Termes. Maar eerst deze van Earth, Wind Fire. van Earth, Winterfire. Dat was Let Us Proof. Nou, bijna kwart voor vijf, tijd voor het gedicht van de dag. En wij van uh, CfM, Albert-Jan en ik zijn er trots op... dat uh, Marco vandaag in de studio is om het gedicht Vrijheid uh, voor te dragen. Hier is uh, Marco Temes met zijn gedicht Vrijheid. Wat volgens mij vrijheid is. Er verschenen direct beelden in mijn brein...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 Het een dat niet zonder het ander kan? Ja. Verbondenheid zonder dwingende gebondenheid. De een wil de vrije wind zijn. Een ander een rots in de branding. Vrijheid is een idee wat je voelt. Bedenkt. Deelt. Doorgeeft. Koestert. Schenkt. Een ideaal waar we samen voor zorgen. Jij. Ik. Ik. Vandaag, morgen. Dat is vrijheid voor mij. Een gedicht voor dit weekend. We hebben het over 4 en 5 mei. Dat was het gedicht Vrijheid. Dankjewel Marco voor dat gedicht. This is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 Dicht van Marco Tamis, Vrijheid, draaien we deze single van, van Dickhout. En Stil in mei. Ja, ze schuiven inmiddels aan. De mannen hebben het over Fred hij onder meer. Hij is er zo dadelijk na vijf uur met Entertainment for You. Maar jullie moeten nog één plaatje wachten. Wat hier is eerst van Boy 3. De uh, serial van uh, Funboy 3 en Bananorama. En het ain't what you do, it's the way that you do it. Voor vijf uur zo dadelijk een uh, nieuwe Entertainment for You. En hij is inmiddels gearriveerd. Goedemiddag Fred. Een goedemiddag. Een hele goedemiddag. Hoe is het nou. met je? Ja, prima. Ja, het weer is een beetje uh, nat, koud. Het is een beetje ja. koud, hè? Een ja. zonnetje er wel bij, maar uh, uh, toch een beetje, uh, uh, beetje fris. Ja, eigenlijk wel jammer voor uh, deze, dit weekend eigenlijk. Ja. Uh, in, in verband met bevrijdingspoppen en dat soort dingen. Ja. Precies. Had het een stukje warmer uh, ja, moeten worden. inderdaad. Wat ga je vanmiddag allemaal doen bij Entertainment for You? Uh, we krijgen een visite van uh, Rox van Driel uh, over haar nieuwe single uh, Visite. en natuurlijk heeft ze meerdere singles gemaakt en ze is hier al eerder geweest. Uh, we krijgen ook in het tweede uur uh, Leroy en de Witte, een bandje die uh, uit Brabant afkomstig. En we gaan ook nog eventjes bellen met uh, Sven Sven van en hij het over Liever "de liefste" en in het hof over zijn nieuwe single "De Zomer Wacht". Kijk, ja, dus inderdaad. Die wacht is, zeker uh, nog. Is, uh, ja. Want het is veel te koud. Ja, dus een uh, ja, heel vol programma vandaag. Ja, zeker. Nou ja. wordt gezellig, zo dadelijk uh, na vijf uur entertainment voor you. En trouwens, die plaatvisite is niet, uh, niet uh, deze, toch? Uh, hij lijkt er wel op. Uh, is het rox? Is het Lennie Koer? Ja, Lennie Koer, Oké. Tip je snel door. <laughs> nee, hè? is een andere plaat, toch? Nou, het is wel die plaat. Het is wel die plaat. Een nieuw, een plaat. Een nee, in een nieuw jasje. In een nieuw jasje. Oké, oké. Toch jongen. weer goed. Ja, ja, ja. ja. snijdt zelf weer. Ja, ja, ja. Nou ja, visite inderdaad in een uh, nieuw jasje. Die ja. uh, hoor je dus uh, straks. Na een vijf uur bij Entertainment for You. Nou, wij hebben nog uh, twee minuten te gaan. Heb je nog wat te melden, Albert-Jan? Nou, ik. ik ik zit me te verbazen. Die, die ene band die komt uit Brabant. Ja. Hoe weten ze je nou in godsnaam in, in Zandpoort te vinden? Ja, eh, misschien weet ik hun te vinden. Ik denk het wel. <lacht> nee, top. Heel veel plezier met de uitzending. Is goed. Hij ja. weet uh, alles, uh, alles te vinden. Dus uiteindelijk uh, entertainment voor you. Nou ja, we gaan uh, gewoon nog even een, uh, een plaatje... even een uh, rap even tussendoor uh, draaien. Hier is uh, André van Duint. Als je meisje schrijft met een bom Als je goudvis is verdronken in zijn kom Wanneer je naar je vrouw kijkt en je wordt ineens niet goed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 in je rug. Wal oh, oh, oh. van meer. Harts dan dansen. Op een mijn. Die je niet ziet. Dan heb je reden. Reden om te huilen van verder Freds, weet, weet je waar Albert Joris is of niet? <laughs> ja, die is in één keer uh, alweer uh, naar huis toe. Ja, uh, gezellig dan. Je hoort, uh, inderdaad uh, de single van uh, André van Duin. En Als je huilt. Nou, wij zeggen tot uh, volgende week. En uh, bedankt voor het luisteren. Zometeen entertainment voor jou. Heel veel plezier. Dag! Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse.